Zes uur. Deze van Johan Kruijf komt eigenlijk altijd wel van pas. Als ik zou willen dat je het begreep, dan had ik het wel beter uitgelegd. Jurgen van den Berg het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 6 februari... en op deze dag in 2015 overleed de Zuid-Afrikaanse schrijver André Brink... op 79-jarige leeftijd. Bijzonder was dat dat gebeurde tijdens een KLM-vlucht... van Amsterdam naar Kaapstad. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. Hey Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De slechte beursdag gisteren in Europa en de VS krijgt nu een vervolg in Azië. De beurzen in Tokio en Hongkong staan 5 tot 7 procent in de min. Gisteravond sloten Dow Jones in New York met een verlies van 4,6 procent. En dat is de grootste daling sinds 2008. Beleggers maken zich zorgen over de verwachte inflatie en rentestijging. De koersdalingen werden versterkt door computergestuurde verkoopprogramma's... die aandelen na een bepaalde daling automatisch verkopen.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 De verslavingszorgsector doet aangifte tegen de tabaksindustrie, schrijft het AD. Het netwerk Verslavingskunde Nederland volgt daarmee kankerpatiënten, belangenorganisaties en het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een verslavingsarts zegt in het AD dat het onvoorstelbaar is dat een schadelijk product als de sigaret gewoon in de supermarkt te koop is. De aangiftes betekenen niet dat er ook echt een strafzaak komt. Het OM doet daar nog onderzoek naar.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 Het weer dan nog, het is droog en de minima liggen tussen de min 1 en min 5 graden. Later vandaag zonnige periode, maar in het zuiden wolkenvelden. Vanmiddag is het 0 tot 3 graden. En ook de rest van de week rustig winterweer met geregeld zon en s'nachts matige vorst. Lokaal kan het min 8 graden worden. Het NOS Radio 1 Journal. We beginnen vanochtend in een eigen land en dan vooral in het noorden, want Noord-Nederland doet er alles aan om Elon Musk te verleiden om zijn nieuwe aangekondigde fabriek in Groningen, Friesland of Drenthe neer te zetten. Musk is de grote baas van het bedrijf Tesla, bekend van de elektrische auto's, van de batterijen en van de zonnepanelen. En gisteravond lanceerden politici en bedrijven uit de drie noordelijke provincies alweer de derde campagne om in beeld te komen bij Elon Musk. De businessclub van de Tities Queen Assen is flink in de groene ledverlichting gezet. Binnen in de zaal vooral ondernemers uit Noord-Nederland en drie gedeputeerden van de noordelijke provincies. Die onthullen hier Electrify, de derde campagne om onder andere Elon Musk zo gek te krijgen dat hij zijn Tesla fabriek die hij wil hebben hier in Noord-Nederland gaat neerzetten. En om te wijzen dat hij dan het juiste telefoonnummer moet draaien, is er een groot billboard onthuld. Paul voor zijn kantoor. So I'm uh Silicon Valley CEO here, ready to take on this awesome project with Top Dutch. Standing in front of the Tesla headquarters, and I don't think they're gonna ignore this message. Everybody's been stopping and looking and uh, curious what it is, and there's <laughs> yeah. no way he's gonna ignore this. Wat uh, wat we dus hebben is een telefoonnummer met een hele mooie dame in de America die zegt. Hi Elon, thanks for calling Top Dutch. Remember us? We are Europe's number one spot for your gigafactory. And we have business for you. Hi Elon, we are Dutch. Let's do business. De ondernemers lopen die warm voor dit idee? Nou, ik vind het wel intrigerend. Als wij met z'n allen afspreken, wij gaan zonnepanelen kopen. Nou, kijk, hij heeft een product waarbij die elektrische auto's rijdt. De accu dus waar de zonne-energie in opgeslagen wordt. En zonnepanelen is op te wekken. Hij heeft het. Wij kunnen dankzij Elon Musk zelfvoorzienend worden en volgens mij zijn we dan uh, als noordelijke regio heel goed bezig. Dus ik denk dat hij hier getriggerd is. U weet ook dat hij uh, een raket gaat lanceren, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat is aanstaande eigenlijk. Uh, zou hij daar met zijn gedachten niet veel harder mee bezig zijn dan met Assen? Nee, maar dit is een multitasker, hè? Dus hij kan zelfs Assen er nu nog bij hebben en dan denkt hij: ik stel die uh, lancering van die raket nog even drie weken uit. Maar nu het serieuze antwoord. Nou, ik denk als hij weer met zijn voet op de grond is... dat hij denkt, waar moet ik landen in Europa? Want daar is hij naar op zoek. En volgens mij komt hij dan hier in deze regio uit. Kun je zo'n top-CEO bereiken met een billboard wat je neerzet? Nou, ik heb altijd geleerd bij de marketing... dat het eerst om de A van attention gaat. En die heeft Top Dutch al, denk ik, nu voor de derde keer gehaald. En natuurlijk moet je dan heel feitelijk afwegen... Want wat, is, wat kan deze regio, wat heeft ze te bieden? En volgens mij qua ruimte, qua energie, qua eigenwijsheid... Zijn we goed bezig. En het mooie is dat we Groningen, Drenthe en Friesland... op deze manier ook heel mooi bundelen en verenigen. Ik zeg wel eens af wat nou. We zijn begonnen met turf, olie, gas. Maar ook 3.0 begint hier in Noord-Nederland. In onze topduts-regio. Goed van de provincie Groningen... als het gaat om economische zaken en innovatie, meneer Broens. Denkt u dat die Musk echt gaat bellen? Nou ja, kijk, uh, wij, wij doen het met een knipoog. En uh, deze campagne is erop gericht om onze regio internationaal goed op elkaar te zetten. En natuurlijk willen we ook wel bij de locaties horen waar je serieus naar gaat kijken. Uh, we hebben contacten met, uh, met Tesla. En, uh... Want het is de derde campagne al om de aandacht op Noord-Nederland te vestigen. En jullie hebben ook onderzoek gedaan naar ondernemers hier in Noord-Nederland. En die willen ook best elektrische auto's hebben. Ja, we hebben serieus onderzoek gedaan. We hebben 400 bedrijven gebeld. 300 daarvan hebben gezegd dat ze een wagenpark willen omschakelen op elektrisch. Het gaat om 20.000 uh, auto's. Maar dat kan ook een elektrische uh, Duitse auto zijn, hè? hoeft geen Tesla te zijn. Nee, dat hoeft natuurlijk noodzakelijkerwijs niet. Maar ja, ik zou dan Tesla willen uitdagen om te zorgen dat ze de eerste zijn die deze markt, uh, markt openbreekt in Nederland. En dan uh, staan ze vooraan. En dan ook nog zonnepanelen, want die zijn er ook nodig in Noord-Nederland. En die bouwt Tesla ook? Ja, die bouwt Tesla ook. Tesla is eigenlijk een energiebedrijf. Hè, wat zonnepanelen bouwt, wat auto's uh, bouwt, wat uh, accu's bouwt. En we hebben een beeld gebracht dat wij voor 1,75 gigawatt uh, zonne-energie gaan realiseren. Dat is het grootste park in de wereld. Groter dan China. Dat betekent dat er nog zo'n 5 miljoen zonnepanelen uh, in de komende jaren geïnstalleerd moeten gaan worden. Dus ja, kom maar door. Ja, en dat betekent dat er een investering aan vast hangt van hoeveel miljard? Nou, we hebben een totaal over te investering van anderhalf miljard. Dus dat is uh, serieus geld. Dus wij gaan breed uh, in die zin de acquisitie in. Het zou mooi zijn als hij wel reageert, maar anders uh, staan we toch maar mooi op elkaar. Dat was Mayno Remmers gisteravond bij de mensen van Top Dutch in Noord-Nederland. Ja, en uh, inderdaad, u hoorde het al, Elon Musk is ook druk met die lancering van die raket. Daarover straks na zevenen meer. Het is nu acht minuten over zes. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Oud-voetballer René van der Gijp kreeg afgelopen weekend... een stortvloed van kritiek over zich heen... nadat hij zich bij Voetbal Insight voor de grap had voorgedaan... als transgender Renate. Allemaal naar aanleiding van de verslaggever van VTM-nieuws... die echt zo'n transformatie heeft ondergaan. Homo-belangenorganisaties vroegen sponsors van Voetbal Insight... om zich terug te trekken. En RTL ging met de makers in gesprek. Gisteravond maakte Van der Gijp duidelijk... dat hij geen enkel probleem heeft met transgenders...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 dat donders goed weten. Ja. Die zijn niet volslagen idioot. Maar tegelijkertijd is Van der Gijp alle kritiek wel helemaal zat. Het was we een schrap... zijn helemaal doorgeslagen in dit land. We zijn helemaal de weg kwijt. Volstrekt. Volstrekt. Ik heb nog drie maanden contracten. Ja. En ik weet dat wij er met z'n allen geen punt van maken om te stoppen. Alle drie hebben wij dat we denken... we kappen er toch lekker mee, joh. Wat moet ik met dat gezeikje aan mijn kop de hele weekend... Nou, van mensen die me bellen en mensen die me mailen... en mensen die me appen, rot lekker op. Ik wil gewoon heerlijk naar de Super Bowl kijken tot vijf uur s'nachts. Peter R. de Vries dan, die was aangeschoven bij RTL Late Night. Hij was gisteren bij het begin van de rechtszaak tegen Willem Holleder. Volgens het OM waren er aanwijzingen dat Holleder het ook gemunt had... op de bekende misdaadverslaggever. Maar daar wordt hij niet voor vervolgd. Waarschijnlijk omdat er niet zo'n sterke zaak van te maken is... denkt de Vries zelf. Het, het gaat erom dat Holleder in de EBI mensen benaderd zou hebben... om ja. uh, de twee zussen en mij te vermoorden. Dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Uh, maar goed, dat is niet een zaak die uiteindelijk nu de ten lastenlegging heeft gehaald. Ik denk omdat daar niet echt bewijs voor was, of misschien wel echt niet. De uitkomst van de strafzaak is ongewis, denkt ook jan Hein Kuipers... de voormalig advocaat van Holleder. Die zat bij Jinek aan tafel en volgens Kuipers boft Holleder in ieder geval met de rechter. De rechtbank die die heeft, dan heeft hij echt mazzel mee. In welke zin? Nou, hij heeft uh, meester Wieland als voorzitter. en Dat is een hele goeie. Dat is de beste denk ik die er in Amsterdam rondloopt. Hij staat als onafhankelijk. Ja, die is zuiver tot op de graad. Mm -hmm, ja. En die geeft hem gewoon een eerlijk proces. In Brussel dan begon die andere grote rechtszaak tegen Saleh Abdeslam. Hij is de enige verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog leeft. Bij RTL Late Night zaten Bob de Zwart en Ferry Zandvliet. Ze hebben dat bloedbad in concertzaal Bataclan overleefd... en nu stonden ze in de rechtszaal oog in oog met de verdachte. Zo anders dan wat je in je hoofd hebt ook. Hè? In je hoofd maak je er zo'n groot monster van. en is ja, eigenlijk maar een beetje een lulletje om te zien ook. Ik had geen boosheid ook toen hij binnenkwam. Heel veel mensen zeggen, ja, ik zou hem echt zijn nek om willen draaien... of ik ja, zou hem echt... Of wat knap dat jullie heb gaan, je hem niet ja. geslagen of ja. zo, weet je wel? Ik had veel meer dan neiging dat ik dacht, joh, als het zou kunnen dan zou ik naar hem toe lopen en hem gewoon een stevige knuffel geven... voor hij jong aanwezig aanbezen boos. Met het Oog op Morgen, daar ging het over het nieuws over Sint Eustatius. Nederland neemt de macht op dat eiland over. Gert Oost-Indië, hoogleraar koloniale geschiedenis... begrijpt wel waarom de staatssecretaris Knopsis dat zo hard ingrijpt.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 4 euro uur. En hoe lang heeft ze hier gestaan? Een uur. Wat vindt u daarvan? Belachelijk. Als je naar bezoeker vind ik het normaal dat je het moet betalen. Maar als je een patiënt bent, vind ik het belachelijk. Bij het OLVG zeggen ze dat ze weinig keuze hebben... want met lagere tarieven gaan er ook mensen parkeren... die helemaal niet in het ziekenhuis hoeven te zijn. Als we het tarief lager zouden maken dan het tarief buiten... dan komen er natuurlijk heel veel mensen van buiten... af gewoon hier een auto neerzetten... En die gaan dan winkelen. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Nico en Vins. They are... Vins, uit Noorwegen kwamen ze. Eh, komen ze nog steeds. 2014 was dit een hit in Nederland. Am I wrong? Hier liggen ze: De Ochtendkranten. Dit zijn de voorpagina's. Leerkrachten zouden vanaf volgend jaar een griepprik moeten krijgen. Daarvoor pleit de Nederlandse viroloog en influenza-expert... op Oosterhuis in de Telegraaf. De griepgolf, die nu al zo'n zeven weken duurt... zorgt voor een stroom aan ziekmeldingen in het onderwijs. Gisteren bleven bijna 1500 kinderen thuis omdat er geen juf of meester was. Vaccinatie bij docenten zou dat grotendeels kunnen voorkomen, zegt Oosterhuis. Het aantal malafide webwinkels is afgelopen jaar flink gegroeid. De politie zag volgens het AD honderden nepzaken op internet verschijnen. Soms worden websites zelfs tot in detail gekopieerd... van bestaande winkels om consumenten op te lichten. In de jaarcijf jaarcijfers van de politie staat dat in 2017... bijna 450 keer actie is ondernomen tegen dit soort praktijken. En een jaar eerder gebeurde dat nog 35 keer. Een verklaring wordt niet gegeven. De discussie over orgaandonatie leidt niet tot bredere steun... schrijft Trouw op de voorpagina. Sterker nog, de groep Nederlanders die nee zegt tegen donorschap groeit. Dat leidt de krant af uit cijfers van het CBS. Toen de Tweede Kamer in 2016 het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra aannam... waren er zo'n half miljoen bezwaarmakers. En een paar dagen geleden waren het er nog eens 200.000 meer. Vandaag debatteert de Eerste Kamer weer over het nieuwe systeem... waarin Nederlanders automatisch orgaandonor zijn... tenzij ze aangeven dat ze dat niet willen. En het kabinet gaat de komende jaren problematisch alcoholgebruik aanpakken... weet het Nederlands Dagblad. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid... stuurt daarover vandaag een brief aan de Tweede Kamer. In het regeerakkoord was al afgesproken... dat er een nationaal preventieakkoord tegen overgewicht en roken komt. En nu wordt daar dus ook alcohol aan toegevoegd. Blokhuis doet dat naar aanleiding van gesprekken met artsen en onderzoekers. Die zeggen dat problematisch alcoholgebruik een grotere rol speelt... in bijvoorbeeld ziekteverzuim... En uh, hoe het kabinet de strijd tegen alcohol precies aangaat... ligt nog niet vast, maar ideeën als een verbod op stunten... met bierprijzen en minder reclame zijn al opgeworpen. 18,5 minuut over 6 is het. Vrijdag beginnen de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. In Nederland zijn de meeste ogen gericht op het schaatsen... Maar wereldwijd is biathlon een veel grotere sport. De laatste professionele biatleet in Nederland die is onlangs gestopt... en de jeugd lijkt niet erg te porren voor de combinatie van langlaufen en schieten. Want dat is biathlon. Terwijl we wel een biatlonbaan hebben in Bergsenhoek. En verslaggever Jozefien Trehi ging daar naartoe. Als je hier doorheen kijkt, heb je, uh, kan je dit zien. Ja. En als je daar door de loop heen kijkt, dan zien we een... Bolletje biathlon is een combinatie van langlaufen en schieten. Uh, en dat is dan... Om het zwarte randje even voor wit rand zit, dan druk je af. Karine Lijn probeert mij te leren hoe dat moet. Op deze schietbaan, ook al schieten we met lucht, hanteren we alle veiligheidsregels. Tot een paar maanden geleden was ze professioneel biatleet. En aan je adem vasthouden. Ik denk tussen het derde en het vierde doetje vanaf links geteld, een beetje daar tussen. Die zag ik niet. Mis? Het is best lastig. Het is best lastig. Ja, anders, als het klepje gaat er zo, zo om. Oké, okay, dus ik heb mis. Ja. Dus je zou nu drie strafgrondjes moeten lopen, eigenlijk. Kijk, dan we halen we deze eruit. En dan doe je het magazijn er weer in. En nu je hem zo snel mogelijk op je rug. Pak je je stokken en dan ga je weer snel nog het volgende rondje doen. Van jongs af aan deed ze al aan Langloven. Ja, ik heb rolski's. En daarmee kan je dus rolski. En het is een soort skilers, ze heeft twee wieltjes. Gaan we het parcours op. En een lange balk in het midden. Ik ren mee. Waar je op staat en je gebruikt dus ook nog je stokken. En later begon ze met biathlon. De combinatie tussen schieten en Langloven en... De extra drive op de, op de ski's die je krijgt als je foutloos schiet. Want dan denk je, oh, ik heb foutloos. En dan wil je er zo snel mogelijk vandoor. En zo snel mogelijk over de finish om te kijken wat je waard was, die race. Ze komt ook echt uit een biathlon gezin. Mijn vader is mijn coach, mijn moeder is uh, mijn begeleider, fysiotherapeut, dat soort dingen. Ze hadden er thuis de middelen en de tijd voor. En later investeerde ook de internationale biatlonbond in Carine. En één keer per maand ging ik dus naar uh, Oberhof toe in Duitsland... waar ik dus medische testen deed en uh, daar trainde. Want daar hebben ze een echte klein kleurbaan waar ik buiten... met mijn eigen klein kleurgeweer kon schieten. En waar ze ook heuvels hebben, dus waardoor ik intervaltraining kon doen. En ze hebben er ook een skihal waar je in binnenin kan langlopen. En in de winter ligt daar natuurlijk gewoon sneeuw. Dus dat was echt perfect daar. En dan was je daar een paar dagen per maand? Ja, ik was er dan een week. En dan kreeg ik vrij van school om daar te zijn... En dat is best wel zwaar, want je mist dan best wel veel school. Maar het, het was wel heel leuk. Natuurlijk heeft ze gedroomd en gehoopt op de Olympische Spelen. Maar uiteindelijk bleek ze zich niet te kunnen meten met de internationale top. Mijn beste resultaat was toen ik 49 e was geworden... Uh, alleen deed er, er toen iets minder mee. Toen deed er, er 75 mee. En dus voor mijn gevoel is mijn beste resultaat in Hoogveelte geweest. Toen was ik uh, 66ste geworden en toen had ik ook foutloos geschoten. Want we praten in de verleden tijd, want je bent net gestopt. Ja, een paar maanden geleden heb ik de hele lastige beslissing genomen om het toch te stoppen. Want ik uh, vanuit Nederland is het heel moeilijk om. Uh, er zijn eigenlijk gewoon te weinig faciliteiten om deze sport te kunnen beoefenen vanuit Nederland. En ik heb mijn school in Nederland. Ik heb alles in Nederland. En ik wilde liever niet naar het buitenland gaan. En sommige mensen zouden het wel doen. Maar ja, misschien dat ik er een paar jaar geleden heel anders in had gestaan. Maar ik heb nu bijna mijn VWO-diploma. Dus daar wilde ik ook heel graag voor gaan. Veel tranen zijn er aan te pas gekomen. Ook toen ik het aan iedereen moest vertellen. Want dat is ook heel erg jammer. Dat je iedereen achterlaat, soort van. Maar al ga je wel wat harder zo'n 8 km per uur een afdaling haal je wel eens 50 km per uur op de langlaafskiën en dat is heel vet zouden we als Nederland wel um, nog ooit een biatleet naar de Spelen kunnen krijgen of is dat gewoon niet is Nederland daar het land niet voor omdat we geen heuvels hebben en geen sneeuw uh, het klopt Nederland is er echt geen land voor om biathlon te beoefenen en wij hebben niet een plan de Nederlandse kieperschrijn heeft geen plan om Nieuwe atleten te werven en proactief daarin te staan... om mensen naar grotere evenementen of spelen te krijgen. Dus het zal lastig worden in ieder geval. Vrijdag beginnen ze de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. En daar zult u veel over horen en lezen dan. Natuurlijk ook hier op NPO Radio 1 overigens. Amsterdam moet zich als aandeelhouder van Schiphol verzetten tegen de uitbreidingsplannen van Vliegveld Lelystad. Dat is de inzet van GroenLinks in de hoofdstad, zegt GroenLinks partijleider Jesse Klaver. Vliegveld Lelystad is in handen van Schiphol en moet een groot deel van de vakantievluchten overnemen. Klaver hoopt op een samenwerking tussen Randstad en provincie. In Amsterdam hebben we 20% van de aandelen van Schiphol. En ik vind dat Amsterdam zich als een activistische aandeelhouder moet opstellen... om ervoor te zorgen dat de uitbreiding naar Lelystad niet doorgaat. En daarom zal onze fractie straks bij de onderhandeling over een nieuw college... Uh, ook daar tot inzet maken om ervoor te zorgen dat die uitbreiding niet doorgaat. Is het uw inzet of is het een breekpunt? Wij formuleren nooit breekpunten, uh, maar wij vinden dit heel erg belangrijk. En wij vinden dat de gemeente Amsterdam hier een belangrijke rol in moet spelen. En daarom zal... Dat Gegrootwassing, onze leider in, uh, in Amsterdam, zal hier een belangrijk punt van maken. En als je dat zegt dan is Lelystad ook niet nodig. Stel, eh, Amsterdam neemt die rol van activistische aandeelhouder. Wat gaat de stad dan precies doen? Ja, wat ik heel belangrijk vind, is dat ze als aandeelhouder... zich dan uitspreken over de strategie van Schiphol... en aangeven dat verdere groei van Schiphol helemaal niet nodig is. Dat je niet 60 vluchten per dag nodig hebt naar, uh, naar Londen. Dat je het misschien wel met zeg maar iets, hè, 50 vluchten af zou kunnen. Op die manier kan Schiphol in kwaliteit blijven groeien... maar binnen het bestaande aantal vluchten. Dan is er helemaal geen uitbreiding nodig. Dan wordt Lelystad overbodig. En dan wordt Lelystad overbodig. En dat zou heel goed zijn voor de Amsterdammers. En dat zou heel goed zijn voor de mensen in Lelystad en in Zwolle. Maar de meeste luchtvaartmaatschappijen willen juist groeien. Ik snap heel goed dat luchtvaartmaatschappijen willen groeien... want die willen geld verdienen. En dat levert banen op. Maar ik vind het van het grootste belang dat we niet alleen kijken... naar hoe verdienen we als Nederland heel veel geld. Het is heel erg belangrijk dat we kijken hoe we omgaan... met rust en ruimte en natuur in Nederland. En met de gezondheid van mensen. En met ons klimaat. En dit kabinet, dat noemt zich een heel ambitieus kabinet... als het gaat over klimaatbeleid. Nou ja, als je Schiphol wil laten groeien... en Lelystad wil laten groeien met duizenden vluchten per jaar dan kan ik je één ding zeggen, dat is niet goed voor het klimaat. Zoekt u een verbond tussen de mensen op de Veluwe in Overijssel in Gelderland... en de stadsbewoners van Amsterdam? We zoeken een verbond tussen die stadsbewoner in Amsterdam... en de mensen op het platteland. Want te lang zijn ze tegenover elkaar gezet... alsof hun belangen verschillend zijn, maar dat is niet zo. Dat was Jesse Klaver, de leider van GroenLinks... in gesprek met Hans Andringa. Nu Beth Hart en Joe Bonamassa samen. Zangeres, Joe Bonamassa is de gitarist en uh, dit is van een album dat nog niet zo lang uit is. Black Coffee geheten en het liedje heet Why Don't You Do Right. Het is bijna half zeven. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Na de slechte beursdag van gisteren in Europa en de VS staan ook de beurzen in Azië in de min. De Japanse Nikkei-index daalde met ruim 7 procent. Beleggers maken zich zorgen over de verwachte inflatie en rentestijging.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 De Rotterdamse haven verwerkt steeds meer containers die op doorreis zijn. Ze worden in Rotterdam overgeladen van het ene zeeschip op het andere. En dit zogenoemde transshipment is inmiddels goed voor 37 procent... van het totale containeroverslag in Rotterdam, meldt het CBS. Het treinongeluk in South Carolina, waarbij eergisteren twee doden vielen... kwam doordat een wissel verkeerd stond. En ook was een veiligheidssysteem... dat de botsing tussen de twee treinen had kunnen voorkomen, uitgeschakeld... zegt de Amerikaanse Transportveiligheidsraad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 Het weer is droog, met minima tussen de min 1 en min 5 graden. Later vandaag zonnige periode, maar in het zuiden wolkenvelden. En vanmiddag is het tussen de 0 en 3 graden. Jolanda van der Velde bij de AWB vanochtend... voor de rangen en standen met betrekking tot het verkeer. Jolanda, goedemorgen. Een hele goede morgen, Jurgen. Wel. We beginnen met elf files. Het is eigenlijk een normaal begin van de ochtendspits. Niet al te veel bijzonderheden. De langste, nee, de meeste vertraging moet ik zeggen... heb je op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend Noord, bijna 10 minuten... En Mocht je op weg zijn van naar Schiphol Airport met de trein. Daar rijden momenteel minder treinen door uitgelopen nachtelijke werkzaamheden. Jesus Christ Superstar komt terug naar Nederland. De grootste rockopera aller tijden.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 Ambitie in administratie. Azure Stack as a service. Yourhosting.nl/zakelijk. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op in Administratie.nl 3,5 minuut over half 7 uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat bestuurlijk goed mis op het Caribische eiland Sint-Eustatius. Dat vindt Nederland en daarom is er gisteren ingegrepen door Den Haag. Een regeringscommissaris moet orde op zaken gaan stellen daar. En dat besluit is bij de lokale bevolking in goede aarde gevallen... vertelt correspondent Dick Draaier. Veel inwoners van Sint-Eustatius halen op adem. Blij dat Nederland ingrijpt. Dat had eerder moeten gebeuren, vindt men hier. Maar voor veel politici en bestuurders is het ook een bewijs... dat Nederland een koloniale macht is en zich ook zo gedraagt. Met het ingrijpen ligt er wel een directe verantwoordelijkheid in Den Haag... om waar te maken dat wat de eigen politici hier op het eiland hebben nagelaten. En dat is zorgen voor een goede economie voor werkgelegenheid... En voor goed bestuur. En tot voor kort was het voor uh, Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella... om het uh, contact tussen Nederland en Sint-Austatius soepel te laten verlopen. En ik ga nu met hem praten. Meneer Isabella, goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris Knops die erover gaat tegenwoordig... over de Koningsrijksrelatie, zo heet dat dan, uh, uh, heerst er wetteloosheid daar. Financieel wanbeheer, discriminatie, intimidatie, bedreigingen, willekeur... en het nastreven van persoonlijke macht. Allemaal op uh, Sint-Austatius. Herkent u dat? Ja, het is een heel ernstig rijtje als je dat zo hoort. Maar ik herken het zeer goed. Ik heb net wat u zei al tot 1 januari van dit jaar daar rond mogen lopen. En het ook echt zien gebeuren. Dus ik onderschrijf, dat heb ik al gehoord uit mijn eigen contacten op het eiland die ik nog steeds heb... dat de bevolking daar inderdaad zeer nou, open voor staat dat Nederland heeft ingegrepen. Ja, toch, als het over Nederland gaat, is er ook een hoop emotie daar. Kunt u dat eens uitleggen?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 ook voor die burger die daar woont, erg lastig om je eigen ding te kunnen doen. Om oppositie te kunnen voeren, om je eigen mening te ge kunnen geven in de krant... om bijvoorbeeld binnen te stappen bij een stichting Jeugd en Gezin... om uh, problemen te bespreken. Als je daar voortdurend op aangesproken wordt door degene die aan de macht zijn... En dan wordt het voor zo'n burger wel heel erg ingewikkeld. En maar, dat heb ik zien gebeuren. Ja. Maar er is toch eerder ook wel door, door de bevolking wel gewezen naar Nederland. Hè? De, de kolonies uh, vanwege het kolonialisme van vroeger natuurlijk. Is ja. dat sentiment dan meer verdwenen bij de bevolking, denkt u? Nee, dat, dat speelt nog steeds een rol. En dat zie je niet alleen op Sint Eustages gebeuren. Dat zie je ook op Sint Maarten. Je ziet het ook op Bonaire. Je ziet het op Curaçao. Dat is natuurlijk ook gewoon een gegeven. En uh, daar gaan we in Nederland ook wel wat krampachtig mee om. Moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, als je dat erkent. En als je met elkaar weet dat je dat gezamenlijke verleden hebt... dan kun je ook vooruitkijken om te zien hoe de toekomst eruit ziet. En die discussie die gaan we nog te weinig met elkaar aan. Dus het sentiment leeft zeker onder bewoners. Maar ik denk dat het grootste sentiment op dit moment is... blij dat Nederland ingrijpt, had eerder moeten gebeuren. En uh, het is nu aan Nederland om ook echt te laten zien... dat als je transparante besluitvorming doet... als je je plannen netjes laat adviseren door je ambtelijk apparaat... als er gewoon uh, advies op ingewonnen kan worden... dat er dan ook echt stappen gezet kunnen worden.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 Nou, er wordt, het is ook wat de staatssecretaris gisteren in het debat al zei... mensen ontlopen je, ze staan je niet eens te woord. Er worden de meest waanzinnige dingen over je gezegd. Zelfs al voordat je aankomt, dat heb ik zelf ook mee mogen maken op Sint Eustages. Er werd al een motie van wantrouwen aangenomen voordat ze me überhaupt hadden gezien. En uiteindelijk als je daar binnenstapt en je legt uit wat je komt doen... dat je bereid bent om een hele week op dat eiland te zijn... om ook de mensen te leren kennen. Ja, dan vervalt eigenlijk iedere kritiek. En dat is het lastige. Uh, direct aanspreken vindt men heel erg ingewikkeld. Over en weer overigens. Uh, want ook in Den Haag werd ik niet altijd even vriendelijk ontvangen... als het gaat om de kritiek die je ook mee kon nemen vanuit de eilanden. Maar dat ging over en weer. En dat, dat maakt het wel heel erg ingewikkeld om daar je werk te doen. Ja. Er komt nu een regeringscommissaris. Wat, wat gaat dat opleveren?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 die uh, verkiezingen zullen dan ook weer uh, snel om de hoek komen kijken. Ja. Maar het zal echt wat tijd vergen. Goed, dat is, dat is wat ze daar kunnen doen. En Nederland kan ook de hand een beetje in eigen boezem steken. Ja, Nederland moet zeker de hand in eigen boezem steken. Want uh, ook daar is gisteren al het een en ander over gezegd... Uh, tien ministeries die allemaal vinden... dat ze hun eigen dingetje moeten doen op de eilanden. Ik kan u vertellen dat dat af en toe verschrikkelijk was. En uh, het betekent ook een aanslag op de capaciteit... en de geringe capaciteit die op de eilanden aanwezig is. Ja, En als elk ministerie iedere keer weer opnieuw met zijn eigen verhalen... met zijn eigen ambtenaren komt... terwijl er een bestuurlijke voorpost op de eiland is... Hè, namelijk de reisvertegenwoordiger dan maak je het ook wel erg lastig voor de beperkte capaciteit... die het bestuur op de eilanden heeft. En dan moet je ook niet zo gek opkijken dat als je zelf in Den Haag... een jaar de tijd hebt genomen om met allerlei deskundigen een wet voor te bereiden... en die dan letterlijk op het eiland neerdondert... met het verzoek om binnen twee weken te reageren... ja, dan moet je niet vreemd opkijken als Den Haag zijnde dat dat niet lukt. Nou. Er valt nog een hoop te doen, uh, zo te horen. Dank voor uw uitleg. Uh, voormalig Rijksvertegenwoordiger Zilber Isabella was dat... over de contacten tussen Nederland en Sint-Eustasius. Gaan we naar uh, Indonesië. In de stad Yogyakarta ligt de toeristenwijk Boele, Vol cafetjes, restaurants en hotels... waar westerse toeristen van oudsher eten, slapen en bier drinken. Tenminste, zo was het tot een maand geleden. Toen begonnen namelijk de razzia's. Bier verkopen is in Djokja niet meer uh, toegestaan. En de politie doet om de havenklap invallen. Waar dat dan wel gebeurt. Duizenden flessen bier en andere drank zijn al in beslag genomen. Onze correspondent Michel Maas nam er een kijkje. Alweer een razzia. En alweer worden honderden flessen in beslag genomen. Vooral de pleisterplaatsen van buitenlandse toeristen in Djokja moeten het ontgelden. Deze Nederlandse café-eigenaar vertelt hoe dat gaat. Ze komen met ontzettend veel manschappen aanzetten en alle cafés worden tegelijk bestormd door tientallen militaire secu-politieagenten. Vuilnisbakken worden leeggetrokken, vriezers worden leeggetrokken, to toiletten worden zelfs gecontroleerd, stortbakken van de toiletten worden gecontroleerd, echt alles. Dus ja, de hele sfeer is gewoon dreigend en niet prettig meer. Zijn Indonesische collega bevestigt dat. Elke dag maken we ons zorgen. Straks komen ze weer. Waarom is het zo? Waarom gebeurt dit? Waarom is het ineens zo? Na 28 jaar dat ik hier al zit. Veel tientallen jaren was het toegestaan en nu is het verboden. De politie beroept zich op een nieuwe verordening. De cafébazen wijzen in een andere richting. Islamitische groepen willen alle cafés sluiten... omdat het hun kinderen zou verpesten. Maar Rochman is de leider van een van die groepen, het FJI, het front van de islamitische jihad. Hij geeft ronduit toe dat hij de cafés liever dicht ziet dan open. Orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang. Onze eigen mensen gaan de Westelingen nadoen. Mensen van Jogja gaan dan net als zij dronken worden, alcohol drinken. Bier, whisky, alcohol is alcohol. Alle alcohol is voor ons verboden. En zelfs als we er alleen maar aan ruiken, is dat al een zonde. Ik ben in de van Natuurlijk wordt er toch wel bier gedronken als de politie niet kijkt. En anders stiekem en heel voorzichtig. Uh, als wij bier schenken, dan schenken wij het in een koffiebeker in de keuken in... en dan wordt het in een koffiebeker geserveerd. Niemand weet hoe lang de razzia's door zullen gaan. Maar één ding is zeker, als er straks geen bier meer is... Zijn er ook geen toeristen meer? Hier komen veel Europeanen en die houden van een biertje. Als die horen dat er geen bier is, vinden ze het ineens niet meer leuk. Toeristen die hier voorbij lopen, bevestigen dan. Ik weet dat de Britten niet komen als ze niks te drinken krijgen. Verslag was dit van correspondent Michel Maas. Dan gaan we naar Martijn van der Zanden, is onze verslaggever van dienst op deze dinsdagmorgen. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je naartoe? Nou, ik weet niet hoe het bij jou zat vanmorgen toen je in de auto stapte. Maar ik moest krabben. En als ik nu inderdaad op de thermometer kijk. zie je dat het min 4,5 graad is. En dan weet je het wel. dan gaat het in Nederland over schaatsen. Nou, normaal na één nachtje vorst. moet je zeker niet gaan schaatsen. Zeker niet op natuurijs. Levensgevaarlijk. En eigenlijk is het ook nog te vroeg. om op bijvoorbeeld ondergespoten weilanden. of op plekken met een betonnen ondergrond. te gaan schaatsen. Dan heb je twee nachten nodig. Maar in Doren, waar ik nu ben. daar denken ze er anders over. De Doornse IJsclub. die wil hier eigenlijk om om acht uur de poorten openen en de baan openen om te gaan schaatsen. Het gaat om een skielerbaan, die is ondergespoten met water. IJsmeesters zijn hier de hele nacht bezig geweest. Laagje voor laagje hebben zij aangebracht. En ze hopen nu dus een mooie schaatsbaan van een paar centimeter dik te hebben. Ja, en dat hier dus straks je schaats kan worden. Leerlingen van de basisschool zijn in ieder geval uitgenodigd. Ik geloof ook dat de burgemeester deze ochtend langskomt. Dus het wordt echt wel een dingetje hier. En dan vraag jij natuurlijk af, Jurgen, want ik ken jou een beetje. Martijn, heb je ook je schaatsen bij je? Martijn, heb je nee. ook schaatsen bij je? Nee, ik moet je teleurstellen. Ik kan namelijk niet schaatsen. Maar goed, ik ga wel kijken of het hier gaat lukken... en of anderen dus wel kunnen schaatsen hier. En we zorgen dat er iemand met een stoel die kant op kan... en dan kan jij ook schaatsen vanochtend. Heel goed, een stoel, weet je wel, waar je dan achter kan schaatsen. Martijn van der Zanden, dus we horen meer van hem vanuit Doren. Kijken of ze daar het ijs een beetje op tijd voor elkaar hebben. Dan nu nog wat zaken uit de kranten en van de nieuwssites. Nederland zou meer werkvisa moeten verstrekken... aan migranten uit zogenoemde veilige landen. Dat stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken voor... in een rapport aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... Schrijft de Volkskrant. Met die werkvisa zou onder andere de illegale migratie ontmoedigd worden. De commissie verwijst daarbij naar voorbeelden in Duitsland en Zweden. Daar worden op kleine schaal al tijdelijke werkvisa verstrekt aan Albanese en het aantal illegale migranten uit Albanië is sindsdien afgenomen. Toch is het nog niet helemaal duidelijk of er een direct... Is. is je fietsband lek? Repareer hem dan zelf maar, schrijft de Telegraaf. Want de fietsenmaker die heeft geen tijd. Het tekort aan technisch personeel, zoals fietsenmakers, steigerbouwers en elektriciëns, breidt zich volgens het UWV als een olievlek uit. Voor een groeiend aantal beroepen zijn geen mensen meer beschikbaar. En dat zorgt onder meer voor lange wachtlijsten... van mensen die hun e-bike willen laten repareren... of straks zomerbanden onder hun auto willen. De nood is volgens de uitkeringsinstantie zo hoog... dat bandenwisselaars die nu aan een opleiding beginnen... over twee weken al een baan hebben.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 Nu loopt het nog goed af. Hè? Ik bedoel, onze boswachter is niet gewond geraakt of iets dergelijks. Maar je kunt je eigenlijk ook voorstellen dat er uh, toch dat dat verder uit de hand loopt. En dan weet je ook niet waar je zo iemand moet, uh, moet terugvinden. En dat is allemaal te doen met uh, goede verbindingsmiddelen. Natuurmonumenten maken zich al langer zorgen over de veiligheid van de boswachters. Dit incident is de druppel, zegt de natuurbeheerder. Even kijken, nu zit mijn computer even vast. Ja, In de Volkskrant nog het uh, treurige verhaal van tv-presentator Willem Bol. Eind jaren tachtig leerde Nederland hem kennen... door het programma Showmasters, waar hij tweede werd. Daarna presenteerde hij allerlei spelletjesprogramma's... zoals de Waddenquiz en Maak dat de Katwijs. En hij produceerde tot 2009 ook nog Domino D. Alles leek mee te zitten voor de tv-maker... maar inmiddels woont Bol berooid en bankroet... in een vakantiehuisje op een camping. In 2009 werd hij namelijk ziek. Hernia, klap diabetes, depressie, burn-out en spierdystrofie, somt hij op. En alsof dat nog niet genoeg was, wordt hij ook nog beticht van fraude door zijn verzekeraar. Die gelooft niet dat hij zo ziek is als hij zegt. En vandaag doet de rechter daarover een uitspraak. Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil, Jolanda van der Velden? Wel, een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daardoor ruim drie kwartier vertraging nu tussen knopend Heide en Batendorp. Voor de rest is het een eigenlijk een vrij normale ochtendspits. De meeste files leven zo'n vijf minuten vertraging op. Zij vormde in de Jaren 80 duo Wax, Graham Goldman en Andrew Gold. 86 wax and right between the eyes. Zeven minuten voor acht is het. Zwitserland besloot twee weken geleden dat kreeften niet meer zonder verdoving levend gekookt mogen worden. En dat wil de Stichting Vissenbescherming ook voor ons land. Sterker nog, de petitie hierover die lag al een tijdje klaar bij de Vissenbescherming. En vanmiddag bieden ze die petitie aan bij de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voorzitter van de Stichting is Ton Dekker. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. U wil een verbod op het onverdoofd doden van kreeften en krabben ook trouwens... door koks en particulieren. Kunt u nog eens uitleggen waarom? Um, ja, De, als je kreeften en krabben, als je die doodt... en door ze in een pan met kokend water te gooien... en dat is een heel ge gebruikelijke toegestane methode... dan duurt het ongeveer afhankelijk natuurlijk ook van de, van de grootte van die dieren... Nou, maar dan kan het wel enkele minuten duren uh, dat zo'n dier werkelijk dood is. En dat uh, is uitvoerig onderzocht in de afgelopen jaren door uh, wetenschappers... die uh, geconstateerd hebben dat uh, ja, dat, dat uh, een, hele pijnlijke, een hele pijnlijke zaak is. Ja. Dat het overal zal gebeuren, dat komt eigenlijk door het idee... Dat die dieren helemaal geen gevoel hebben. He, dat wordt dan ook wel vaak gezegd. Ja, dat, dat zijn, ja die hebben geen, geen centraal he, uh, zenuwstelsel enzovoort. Maar uit onderzoek blijkt dat dat allemaal niet. Uh, allemaal uh, gewoon. Ja, Het zijn dieren met een. Uh, um, zelfs met twee zenuwstelsels: uh, Krachten en kreben, uh, Kreeften en krabben die. Uh, die hebben twee uh, zeer ontwikkelde zenuwstelsels. Ja. En uh, ja, die functioneren uitstekend. Nou hadden wij naar aanleiding van dat uh, bericht in Zwitserland hadden wij een Nederlandse kok. Uh, die zei: Nou, ik doe, het dan, uh, ik doe dat niet meer, zei hij. Ik gooi die dingen niet meer in het hete water. Maar het uh, kwam er eigenlijk in het kort op neer: uh, ik steek ze gewoon een, een, een mes uh, op een bepaalde plek. Ja. Het schiet ja ook, het dat schiet ook uh, niet. op. Dat kun je ook doen. Uh, dan dan ragen ze met zo'n mes een paar keer door zo'n lichaam heen. En, uh, ja, dan moet je er maar vanuit gaan en, en, en hopen dat al die zenuwen ka kapot zijn. Maar ja, dat is natuurlijk een erg on, onnauwkeurige methode. Maar wat zou u dan willen? Want vind, vindt u dat Aan, helemaal geen een heel, wat, wat uitvoerig is onderzocht al uh, in diverse landen... dat is dat je die dieren van tevoren, net zoals dat bij andere dieren gebeurt... dat je ze eerst een uh, elektrische stroom, een stroomstoot geeft. En dan zijn ze gewoon verdoofd. En dan kun je er eigenlijk mee doen wat je wil. Dan kun je ze, dan kun je ze meteen in een pan gooien of uh, oh. alsnog met zo'n zo mes uh, dat allemaal kapot maken. Want u bent, niet op zich, u bent niet tegen het eten van kreeft of zo? Nou ja, eten, ik, ik zou het liever uh, niet doen. Ik doe dat zelf niet. Het is uh, niet nodig. Maar als het dan toch, als mensen dan toch, uh, je kunt mensen niet verbieden nog om vlees en vis te eten. Maar als je het dan doet, doe het dan op een, een, ja. op een normale, nette manier. Zoals je dat... Je gaat ook koeien en, en varkens... die ga je toch ook niet zomaar in een pan gooien? Of honden, zoals dat... en China nog tegenwoordig nog wel eens in afgelopen gebieden... Gebeurt. Die ja. worden ook in een, uh, in, in een grote pan met, met water vaak gegooid. Ja, dat kan allemaal. Dat, maar het is allemaal niet nodig. Je moet ze proberen om, om die dieren zo snel mogelijk uh, goed te verdoven. Ja. En dat kan heel goed uh, door middel van een elektrische stroomstoot. 17.000 handtekeningen hebt u opgehaald. Uh, die staan er onder die petitie. Ik, ik begrijp dat de Partij van de 17 Dieren... 17.000, hè? Dat zei ik toch? Oh, ik, ik verstond 10.000, sorry. Nee, 17.000, zei ik. Ja, ja, nee. Ruim 17.000, ja. Ik begrijp dat de Partij voor de Dieren al vaker voor zo'n verbod heeft gepleit. We gaan kijken of er meer partijen zich daarachter scharen in de Tweede Kamer. Dank voor de uitleg. Voorzitter Tom Dekker was dat van de Stichting, Vis Stichting Vissenbescherming.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 Een multifokale bril, 99 euro. Ik ga naar I love. Slecht weer is mooi weer. Nu stil opmerken als Fjallraven en Jack Wolfskin. Bij Bever en op Bever.nl.